Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. Klokkenduiders website Wikileaks heeft nog maar een klein deel van de 250.000 Amerikaanse ambtsberichten online gezet. Wikileaks begon gisteravond stapsgewijs met de onthulling van documenten over het berichtenverkeer tussen Washington en Amerikaanse ambassades. Zo'n 3000 documenten zouden van de Amerikaanse ambassade uit Den Haag zijn, maar die staan nog niet online. Uit de berichten blijkt onder meer dat de Amerikaanse regering WN-topman Ban Ki-moon wilde bespioneren... en dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran. Het Witte Huis heeft de publicatie van geheime stukken scherp veroordeeld. Er bestaat de angst voor een wereldwijde diplomatieke crisis... Openbaar vervoerbedrijven als Connection en Arriva scoren slecht op het gebied van dienstverlening. Dat blijkt uit een enquête onder 5000 consumenten naar de service bij grote bedrijven door de Rijksuniversiteit Groningen. Ook banken scoren slecht. Een van de bedrijven die wel goed scoren is T-Mobile. Dat is opvallend. Het bedrijf kwam onlangs negatief in het nieuws door een actie van Joep van het Hek.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 In zijn woonplaats Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida... is de Canadese acteur en komiek Leslie Nielsen overleden. Hij stierf in een ziekenhuis aan de gevolgen van een longontsteking. Nielsen werd vooral bekend door zijn rol in de Naked Gun films. Leslie Nielsen was 84 jaar. Het weer, vanochtend is het bewolkt en kan er in het oosten wat sneeuw vallen. Elders is het droog. Later vandaag breidt de sneeuw zich uit naar het midden en westen van het land. Temperatuur rond het vriespunt.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 Your preppy clothes, you know, you're not fooling anyone when you be up one time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 Our dreams will break the boundaries.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 Welke stijger klonken nu van Pallias of Jeruzalem?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 Jeruzalem. Tussen het geratel van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 Van Aljas Jeruzalem, heel ver zijn bestond nog meer. Maar iedereen had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een weer. Van Paljashof Jeruzalem.